6 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Gaddafi legt schuldprotesten bij jongeren en Al-Qaeda. Julian Assange in beroep tegen uitlevering. En VS pakt Saoedische terreurverdachten op.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 Er is geen reden voor een opstand volgens Gaddafi, omdat het land al van de Libiërs zelf is. De presentator van de staatstelevisie onderbrak Gaddafi niet, hij zei alleen dat de leider goed verstaanbaar was. De toon van Gaddafi was een stuk rustiger dan in zijn toespraak van dinsdag. In verschillende steden in Libië wordt nog altijd gevochten, vooral in het westen van het land, rondom de hoofdstad Tripoli zijn veel gevechten.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 In de buurt van de oostelijke stad Benghazi... hebben betogers belangrijke oliebedrijven in handen gekregen. Dat meldt het persbureau Reuters. De meeste grote steden in het oosten van Libië... zijn in handen van de oppositie. Op het vliegveld van Tripoli staat sinds vanochtend... een transportvliegtuig van de Nederlandse luchtmacht... om Nederlanders te evacueren. Ook het Nederlandse fragat Tromp is aangekomen voor de kust van Libië. Ruim 70 Nederlanders hebben zich bij de ambassade gemeld. 14 van hen hebben zich aangemeld voor evacuatie.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 Een omstreden cartoon over PVV-leider Wilders... is verwijderd van de VARA-website joop.nl. Volgens de omroep is dat gedaan omdat medewerkers ernstig zijn bedreigd. De tekening gaat over het PVV-plan voor de tuigdorpen. Wilders is te zien als kampcommandant die mensen naar de douche stuurt. De PVV-leider is daar woedend over... vanwege de verwijzing naar de gaskamers van de nazi's. En hij weigerde daarom mee te doen aan een verkiezingsdebat van de VARA. In Texas is een 20-jarige Saoediër opgepakt... omdat hij een terreuraanslag zou hebben willen plegen. Op lijsten met mogelijke doelen zo stonden het huis van oud-president Bush... een nachtclub en dammen en nucleaire installaties. Volgens de aanklacht wilde hij een chemische bom maken. De Saoediër kwam in 2008 met een studentenvisum de VS binnen. Hij werd opgepakt na een tip van een bedrijf waar hij het materiaal had besteld. De FBI denkt niet dat de Saoediër deel uitmaakte van een terreurnetwerk... De Amerikaanse autoriteiten zijn de laatste tijd bezorgd... over eenlingen die een aanslag willen plegen. In Bergen-op-Zoom en Roosendaal is het aantal softdrugstoeristen... met 95 gedaald sinds de koffieshops daar gesloten zijn. Voor het verbod, in het najaar van 2009... kwamen er elke week zo'n 25.000 mensen naar de koffieshops en dat leverde veel overlast en drugshandel op. Omliggende gemeentes zeggen dat de extra drugstoeristen... die zij nu krijgen, geen extra overlast met zich meebrengen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht nemen de nevel en mist verder toe. Minima tussen de 2 graden in het noorden en 5 in het zuiden. Morgen bewolkt en zacht, met kans op een beetje regen. en Het wordt zo'n 9 graden. ANWB Verkeersinformatie. U hoorde het net al bij het nieuws. In het noordwesten en midden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. En daar heeft het verkeer ook last van. Verder is het druk door ongelukken en een aantal auto's met pech... Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven gebeurde een ongeluk bij Sint-Michels-Gestel. Het leidt tot 7 kilometer file vanaf knooppunt Empel. Ook een ongeluk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... en daardoor staat er tussen Leidsendam en Dorp 7 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. De A15 dan van Europort naar Rotterdam... tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein, 8 kilometer rijdend verkeer. Daar is de rijstrook dicht omdat er een vrachtwagen met pech staat... En op de A50 van Os naar Apeldoorn, 11 kilometer tussen Renkum en de Afrit Schaarsbergen... daar is de spitsstrook dicht vanwege de mist. Zeiljacht of paardenkracht? Wat je ook vaart, je vaarseizoen begint op de Hiswa Amsterdam Bootshow. 1 tot en met 6 maart in Amsterdam Raai. Zie komt de stoomboot uit Spanje weer aan.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 Kijk op bnpparibas-ip.nl Kijk voor het programma met onder andere solozijlster Laura Dekker op hiswa.nl Nederland wil geen veefabrieken. Stem 2 maart voor dieren in de wei. Stemadvies? Milieudefensie.nl In de ideale wereld rij je een stationwagon met maar 20% bijtelling... maar is die auto wel schitterend vormgegeven.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 Radio in Journaal Lucella Carrasso. Goedemiddag, bijna 8 minuten over 6. Zometeen meer over de aanstelling van Martin van Geel bij Feyenoord. Eerst het wereldnieuws Libië. Gaddafi sprak vanmiddag dus weer zijn volk toe, alleen kregen we hem dit keer niet te zien. De staatstelevisie zond zijn telefoonreden uit, want dat was het wel. De presentator zat een half uur lang aandachtig te knikken in de ruimte. Buitenlands redacteur Mustafa Oekbi. Mustafa, goedenavond. Goedenavond. Wat is het beeld vandaag? Is duidelijk te zeggen welke gebieden nu in handen zijn van Gaddafi en, en wat in handen is van zijn oppositie? Nou, Het beeld wat we in ieder geval krijgen is dat um, kolonel Gaddafi steeds meer terrein verliest eigenlijk. Ik bedoel, het is uh, de greep, uh, uh, verliest steeds meer greep van, van, van zijn macht. Ik bedoel, het oosten uh, van het land is eigenlijk geheel in handen van de opstandelingen. Dat geldt eigenlijk ook voor, zoals we al eerder hebben gezien, de gezelfde grens met, met Egypte. Bagrazi is al eerder gevallen. En, um, en je ziet ook steeds meer dat, er, dat die demonstraties eigenlijk alleen maar aan het toenemen zijn in plaats van juist uh, van het, aan het afnemen. En dat betekent dus dat, dat het regime van, uh, van, van, van Gaddafi eigenlijk min of meer aan het wankelen is. Wat, wat hij nog aan gebieden heeft, dat is eigenlijk meer uh, in de steden rondom Tripoli. Ik bedoel, dus een machtbasis ligt natuurlijk in de hoofdstad al jaren, uh, sinds hij uh, aan de macht is, uh, uh, ligt in Tripoli. En dan zien we ook in de stad nabij Tripoli, Seert bijvoorbeeld, daar is hij ook nog, is hij nog steeds aan, uh, aan de macht. Maar ja, dat zijn eigenlijk maar twee Twee belangrijke steden, terwijl eigenlijk de rest eigenlijk steeds meer in handen is gekomen van, van opstandelingen. Daar wordt ze eigenlijk nog steeds gevochten in drie belangrijke steden. Ziwaras daar wordt gevochten, Zawiya wordt er gevochten. in Mestra wordt er gevochten. Daarmee zou je nog niet helemaal kunnen zeggen dat die, gevallen, dat die steden ook gevallen zijn en in handen zijn van opstandelingen. Maar daar, wordt eigenlijk, daar gaat de strijd... Tussen de opstand en, zeg maar, en, en een deel van het leger wat nog. Toch noyaal, nog wel? Niet nog alleen de veiligheidsdiensten. Aan... Nee, er is ook nog een deel van, van de revolutionaire garde. Dat bestaat toch uit 30.000 man zo'n beetje... Die nog steeds aan het vechten zijn om proberen ook die steden in handen te, te, te krijgen. Ja, ik klonk uh, toch een oh. soort van wanhopig hè? vanmiddag door de telefoon. Tenminste, dat, dat kan je daarin in horen. Maar nog steeds krijg je niet de indruk dat het iemand is die, die gaat vertrekken zelf. Nee, mijn indruk is, en wat, wat we eigenlijk ook de da afgelopen dagen hebben gezien... mijn indruk is namelijk dat Gaddafi tot het bitterste einde gaat vechten. Feitelijk omdat er hem niks anders reist. Waar kan hij anders naartoe? Hij moet niet alleen maar zijn eigen positie verdedigen, zijn macht... maar die ook van zijn stam. En, ja, de, de, dat de, de, denkt hij zelf? De, de, de, dat denkt hij zelf. En je merkt voortdurend dat hij waarschuwt voor een bloedige burgeroorlog... als mensen niet... Uh, niet, uh, als, als de opstandelingen blijven steunen. Je merkt ook dat hij werkelijk al zijn aanhoud mobiliseert. voor zover hij nog over aanhang kan beschikken. mobiliseert tegen de opstandelingen. En ja, het was naar mijn gevoel echt eerlijk gezegd ook een verwarrende toespraak. Omdat hij eerst had aangekondigd dat hij dus naar uh, Zawaii zou gaan. waar hij de, de, de mensen zou toespreken. Maar wat doet hij? Hij spreekt de mensen via de televisie. Dat geeft ook een beetje aan. Dat hij kennelijk niet in staat is om zelfs naar naar toe te, te gaan. En de vraag is ook: wat heel veel Libiërs zich ook afvragen. is hij überhaupt nog in het land? En dat maakt enorm veel verwarring. En die verwarring was ook te horen bij de mensen zelf. Zoals onze collega Hans-Jaap Melissen hoorde bij de mensen. Maar nou, die zijn erg beledigd over de suggesties van uh, Gaddafi. dat Bin Laden, dat Al-Qaeda. achter deze opstand zit.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 ja, ze wordt toch weer om deze toespraak. Ja, dat was Hans Jaap Melissen vanuit de stad Bengazi, uh, Mustafa. Ja, zijn zoon die heeft ook vandaag gesproken, hè? die klonk uh, toch meer vastberaden, terwijl uh, Gaddafi die was ook helemaal bezig met binladen en zo in zijn land. Ja, de, de, is dus eigenlijk dat, er t, uh, dat er, de strategie van het regime op dit moment is waarschuwen voor de islamitische staat N, uh, en dat, die waarschuwing is niet alleen maar ge, uh, eigenlijk gericht op, de, op de, eigen, nou ja, de, de eigen volk, zeg maar in Libië, maar ook op het buitenland. Van kijk, als ik val, krijgen we een islamitische staat tegen. Dan wordt het krijg hier u, een roversmis. al Qaeda? En zijn zoon? Uh, uh, Save uh, Islam, die zei uh, vanochtend ook voor, voor de staats televisie daar is helemaal niks aan de hand, we hebben geen mensen doodgeschoten... we hebben geen gevechtsvliegtuigen ingezet. Sterker nog, morgen zullen honderd journalisten hier aankomen... en die gaan met de eigen ogen zien uh, van hoe rustig het is... Hoe, ja, hoe stabiel het land is en dat er eigenlijk niks aan de hand is... dat het allemaal verzonnen is door buitenlandse media. Kortom, die journalisten zullen niet aankomen, de grens is nog steeds... En de mensen, de journalisten die het land binnenkomen... die komen via Egypte te, in de gebieden... die nu in handen zijn van opstandelingen. Moistel voor Oekbi, dank Tot zover Libië. Wellicht dat we later nog onze correspondent Koert Lindijer... te pakken krijgen, want die is op dit moment in Libië. Het nieuwe softdrugsbeleid in de Brabantse gemeente Bergen op Zoom en Roosendaal is een groot succes. Sinds een kleine twee jaar mogen er geen softdrugs meer worden verkocht aan buitenlanders. Daardoor is de overlast van bijvoorbeeld Belgen en Fransen die wiet komen halen daar drastisch afgenomen. Vanmiddag presenteerden de burgemeesters van beide steden de resultaten. En Jacques Niederer, de burgemeester van Roosendaal, die is daarmee in zijn opjes. Ik vind het uh, prachtige resultaten. Uh, dat wil niet zeggen dat we er op alle fronten zijn, dus zeker geen uh, stemming van. We leunen achterover en uh, we hebben de zaak geklaard. Uh, maar we hebben een enorme slag toegebracht... Uh, wat de bedoeling was van het hele beleid het terugdringen... van de buitenlandse drugstoeristen en het daarmee gepaardgaande overlast. Van 25.000 uh, per week, zowel Bergen op Zoom als Roosendaal terug naar ongeveer 2000. Ik vind het een mega resultaat. Als die dik 20.000 drugstouristen niet meer naar uw gemeente komen, waar gaan ze dan naartoe? Ja, dat, dat, dat, dat laat zich raden. Uh, Etteleur Breda heeft wel een stijging in het aantal bezoekers van de, de coffeeshops daar, maar dat resulteert niet in meer overlast voor de omwonenden. En ik, uh, ik veronderstel ook dat een x-aantal, vooral afkomstig uit uh, België, uh, Noord-Frankrijk, uh, het ritje zich zeg maar besparen en uh, ter plekke blijven. Ja. Weet u zeker dat ze zich dat ritje besparen? Of gaan ze nu gewoon naar een parkeertrein ergens langs een snelweg waar een thuisdealertje vanuit de kofferbak zijn drugs verkoopt? Natuurlijk zal dat ook gebeuren. Je hebt altijd een dark nummer. Uh, want wij moeten het doen met geregistreerde uh, meldingen van overlast, geregistreerde deals. En, en ik maak me geen illusie. Natuurlijk zal dat gebeuren. Alleen het staat in geen enkele verhouding tot de aantallen en de overlast uh, die uh, de beide steden voorheen kenden. En Dat was de primaire doelstelling om dat uh, terug te brengen. Uh, daarin zijn we geslaagd. En zoals gezegd, we zijn er nog niet. Maar nu gaat het erom. De hennepkwekerijen, de illegale plekken in de woonwijken, in de dorpen, om die goed te monitoren En vervolgens daar met gerichte politieacties uh, palenperk uh, aan te stellen. Heeft u gemerkt overigens dat de activiteit van thuisdealers of mensen die op zolder een plantage hebben, dat die activiteiten zijn toegenomen? Nou, we rollen enorm veel het groene goud. Uh, we, no we rollen enorm veel hennepkwekerijen op. Van de week ook weer in, in, in Roosendaal uh, een aantal, uh, een aantal uh, gevallen. Uh, dus dat, uh, dat blijven we doen. We hebben daar uh, echt uh, aandacht voor. En als je geconcentreerd, geprioriteerd uh, uh, daarop gaat opsporen, ja dan kom je uiteraard meer kwekerijen tegen die er voorheen wellicht ook zaten, maar uh, daar toen uh, niet, uh, niet actief op werden gecontroleerd. Dat is nu dus anders. En uh, ja, het is bijna aan de orde van de dag dat we hen kwekerijen klein, groot uh, oprollen. Heeft u het idee dat andere grensgemeenten in Nederland... die een vergelijkbare problematiek hebben... dat die een beetje naar u kijken? Kijken hoe het hier loopt in deze gemeente... om dat eventueel zelf ook zo'n nulbeleid in te voeren? Ja, ik, ik hoop dat ze naar ons kijken. De, de stukken zijn uiteraard openbaar en beschikbaar. En ook uh, collega Polman van Bergen-op-Zoom... Uh, zet er alles in, in het werk om ook daarover te praten... lezingen te geven, uh, uitleg te geven. Kom kijken en tap af voor jouw stad... elders uh, aan de grens met, met België en wellicht Duitsland tap af uh, het goede wat wij hier doen... om dat over te zetten op de, op de gemeente waar je dan de burgemeester uh, van bent. Ik, uh, ik zat uh, hiervoor in de gemeente Weert als burgemeester... en heb ook met belangstelling, courage gevolgd... en ook daar de dingen uh, uitgepikt waarvan ik dacht van... dat helpt ons in Weert ook verder. Jacques Niederaar, de burgemeester van Roosendaal, Roosendaal anders sprak met hem. De nieuwe Leo Benakker bij Feyenoord heet Martin van Geel. En hij legt zo meteen uit waarom hij dat avontuur aangaat. Helene Geest bij de ANWB met de verkeersinformatie. Het verkeer heeft last van de mist. Dat komt vooral in het noordwesten en midden van het land voor. Op de A50 vooral, van Os naar Apeldoorn, daar is de spitstrook dicht bij knooppunt Beekbergen vanwege de veiligheid. Daardoor staat er 16 kilometer tussen Renkum en de Afrit-Schaarsbergen. En verder heeft het verkeer veel vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsendam en Dorp 8 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd met een personenauto en een vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht en dat gaat ook even duren daar. Dan nog een wegafsluiting. Vanavond sluit Rijkswaterstaat om 9 uur de A28 van Amersfoort naar Utrecht af bij Knopend Rijnsweert. De werkzaamheden duren tot morgenochtend 5 uur. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carasso. Over een paar uur, om tien voor elf, 22 uur 50 24 seconden om precies te zijn... gaat de laatste Space Shuttle Discovery de lucht in. Daarmee komt dan een einde aan het Amerikaanse Space Shuttle-programma. Dat komt nabij. Correspondent Ron Linker is bij Kennedy Space Center in Florida... waar die lancering zal plaatsvinden. Ron, hoezo is dit op die 24 seconden bepaald? Nou Lucella, dat hebben ze hier berekend eh, omdat dan eh, de baan van de aarde precies goed is om eh, een zo soepel mogelijke aansluiting te krijgen van de Space Shuttle bij het internationale ruimtestation. En daar moet hij aankoppelen. Dus vandaar de tijdstip 22 uur 50 en 24 seconden in Nederland. En er is veel belangstelling voor. Die laatste Discovery, wat maakt die zo bijzonder? Nou, het is, het is de laatste keer dat de Space Shuttle Discovery dus uh, gelanceerd wordt. En wat je ziet is dat hier bijvoorbeeld een half miljoen mensen uh, in de regio zijn... om die lancering bij te wonen. Uh, het is het begin van het einde van het shuttleprogramma, Lucella... Na bijna 30 jaar dienst hebben gedaan, nemen de Amerikanen na de zomer afscheid van de Space Shuttle. Er is geen uh, opvolging, dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen... dat de eigen bemande ruimtevaart van de Amerikanen uh, even uh, op slot komt te zitten. Ze hebben het straks niet meer. En dus, dat is uh, voor veel belangstelling. Ja, dus als ze zometeen de lucht in willen, dan moeten ze bij, bij anderen aankloppen. Bijvoorbeeld bij de Russen, daar kunnen ze kaartjes kopen. De Russen hebben al gezegd van ja, jullie mogen per astronaut 2,5 miljoen dollar gaan betalen voor een kaartje. Uh, maar die prijs kan maar zo oplopen tot 35 miljoen dollar. Uh, dus de Amerikanen hebben het niet meer in eigen hand. En is dit een gevolg van de economische crisis of, of speelde dit ook al eerder dat ze hiermee gingen stoppen? Nou, het was president Bush die, die zei van uh, die shuttle float, die is zo oud aan het worden. En dat is hij natuurlijk ook. Uh, die moet op den duur vervangen gaan worden. Uh, maar er werd gewerkt aan een opvolger. Uh, alleen president Obama heeft in 2008 door de recessie moeten besluiten van ja, we hebben er geen geld voor. Dus er is flink bezuinigd op de begroting van NASA. En dus zie je dat de space shuttle straks klaar is. Maar er is geen opvolger. Er zal een gat zijn. Ja, en, en ook een gat voor Florida denk ik. Ja, als je hier in de regio met mensen spreekt, uh, iedereen is er uh, uh, ja, bedroefd over, teleurgesteld over, met name omdat er geen opvolger is. Niet alleen de 8000 mensen die in die ruimtevaartindustrie werken, maar ook alles wat er omheen hangt, de restaurants, de kappers, etcetera, noem het maar op. In totaal uh, gaat het hier om uh, 30.000 mensen, dus er zal heel wat veranderen hier in dit gedeelte van Florida. Ron Linkert, dankjewel voor jouw verslag. Vanavond dus om tien voor elf en 24 seconden. Dan gaat de Space Shuttle Discovery de lucht in, als het goed is. We gaan terug naar Libië. We hebben inmiddels contact met onze correspondent Koert Lindijer... die daar ook vandaag is aangekomen. Koert, waar ben jij op dit moment? Ik ben in Benghazi aangekomen. En dit is het bevrijd gebied vanuit het oogpunt van de burgers hier. Hotsende, dansende menigtes die door de straat... Uh, ...trekken aantal tanks van het leger die uh, als speelgoed worden gebruikt nu uh, door kinderen. Ik zag het uh, die dat in brand was gestoken. Ik zag het bureau van de geheime dienst uh, zwart geblakerd. En langs de boulevard uh, van de Middellandse Zee de koppen van Gaddafi aan touwen... Uh, portretten van Gaddafi worden op de straat gelegd en dan wordt er met de auto's overheen gereden. Hier voelt men zich vrij, hier durft men na 40 jaar uh, alle onvrede over hem openlijk op straat uit te spreiden en uit te spreken. Ja, Nu ben jij uh, vanmorgen de grens over gegaan. Wat zag jij onderweg op weg naar Benghazi? Je ziet overal verlaten politieposten, je ziet waar wegversperringen zijn, zie je wat plunderingen, uh, maar je ziet in ieder geval geen politie. Je ziet geen enkele autoriteit op die hele lange rit van enkele honderden kilometers uh, van de grens tot aan Benghazi hier. Hier zie je wel politie, maar het verkeer wordt over het algemeen geregeld hier door yogi's, uh, door, door kinderen en in de, in de goede atmosfeer... Uh, houdt iedereen zich ook nog aan de regels van deze kinderpolitieagenten. Maar je blijft het idee hebben, dit is een voormalige politiestaat waar geen politie meer is. En die autoriteiten die er zijn, die zijn overgelopen naar uh, de opstandige bevolking hier. Koert Linder, dank voor jouw verslag uit Bengazi, waar kinderen dus inmiddels tanks gebruiken als speelgoed en het verkeer regelen. Dan gaan we door naar onze andere verslaggever Roel Pauw. Het uh, is moeilijk om aan te komen in Libië. Koert, Linda, er is het gelukt. Hans-Jaap Melissen, die we eerder hoorden ook. Uh, met de auto onderweg is ook Roel Pauw. Die is vanmiddag geland in Tunesië en gaat ook richting de grens met Libië. Roel, waar ben jij nu? Ik ben net aangekomen bij een uh, kamp vlak bij de grens. Dus helemaal aan de westelijke kant van het land. Hier worden mensen die uh, het land zijn ontvlucht opgevangen. En dat zijn er nogal wat. Er staan hier uh, lange rijen. ...van mensen die zich uh, moeten registreren, want ja, ze zijn hals over kop het land uitgegaan... ...hebben misschien niet de goede papieren om weer verder te komen. Ze hebben sowieso geen verblijfsvergunning voor Tunesië. Dus dat moet allemaal geregeld worden. Verder moet ook geregeld worden dat ze hier weer vandaan komen. Dus uh, vervoer naar de dichtstbijzijnde luchthaven Djerba bijvoorbeeld, dat is anderhalf uur rijden. Of misschien naar Tunis, dat is nog een stukje verder. Ehm... Uh, het mooie is dat hier uh, behalve allerlei officiële organisaties, de Rode Halve Maan en uh, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, ook een heleboel vrijwilligers aan het werk zijn. Mensen die een auto hebben, een taxi, een busje, maakt niet uit. Ze rijden continu 24 uur per dag op en neer vanuit Djerba en andere omliggende plaatsen om hulp te verlenen. En dat kan zijn dat ze water brengen, voedsel, kleding, medicijnen, Het maakt niet uit wat. En om zich uh, herkenbaar te maken voeren ze allemaal een Tunesische vlag uh, op de achterruit of op de motorkap. En daaraan zie je ook dat de mensen hier in Tunesië uh, nog heel vers in het geheugen hebben dat zij een paar weken geleden het juk van een dictator hebben afgeworpen... en dat ze er nu uh, alles aan doen om de mensen die uit Libië komen... een gastvrij onthaal te geven. En de mensen, en dat... die, en de mensen die uit Libië komen, zijn dat, zijn dat mensen uit Libië zelf... of zijn dat ook, zoals eerder is gezegd, Tunesiërs en Egyptenaren? Ja, vooral, vooral heel veel Egyptenaren. Uh, ook wel een paar Tunesiërs heb ik gesproken. Uh, er wordt hier gezegd dat vooral Egyptenaren uh, en ook wel Tunesiërs de gebeten hond zijn in Libië, dat uh, de overheid het vooral op hen uh, voorzien heeft... omdat iedereen natuurlijk weet hoe het is afgelopen in Egypte en Tunesië. Daar zijn, hebben de volksopstanden geresulteerd in het vertrek van uh, de leider. Dus uh, wat er nog over is aan uh, overheidstroepen, veiligheidsdiensten zal in de eerste plaats die Egyptenaren eens even laten weten... dat het niet de bedoeling is dat het vuur van de revolutie... ook in Libië wordt aangestoken. Roepau vanuit nu nog Tunesië op weg naar Libië. Morgenochtend uiteraard verslag van hem en van Koort Lindijer. Dan sluiten we af met sport. Martin van Geel wordt na dit seizoen de nieuwe technisch directeur van Feyenoord. Van Geel krijgt een contract voor onbepaalde tijd. Hij wordt de opvolger van Leo Beenakker die vorige maand moest vertrekken bij Feyenoord. Van Geel die werkt nu nog bij Roda JC en zijn contract in Kerkrade liep nog door tot aan het einde van het seizoen 2011-2012. Toch kiest hij nu voor Feyenoord en hij legt uit waarom.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 ik heb dan toch weer die, die ambitie in me. Eh, sowieso om er elke week en elke maand en elk jaar eruit te halen wat erin zit. Eh, maar dan, dan, dan heb je ook de, het karakter. Eh, als dan zoiets op je pad komt en je bent er nooit bewust naar op, op zoek. Tenminste ik niet. Maar als dat zoiets dan op je pad komt dan ga je daar ook wel weer serieus over nadenken. Dat is dan ook inherent aan het karakter wat je dan hebt om altijd maar weer het hoogste na te streven. Ja en dan weeg je alles af en uiteindelijk kies je toch weer voor die, voor die uitdaging. Dat was Martin van Geel natuurlijk over zijn keuze. Hij blijft tot het einde van dit seizoen in functie bij Roda. Daarna stapt hij over naar de Kuip. Een blik op de ranglijst leert dat Feyenoord de nummer 15 van de eredivisie is op dit moment. En dat Roda JC er met een zevende plaats heel wat florissanter voor staat. De uitdaging voor Van Geel ligt in het sportieve herstel van Feyenoord. Feyenoord is een hele grote club met enorm veel ambitie, maar ook met enorm veel potentie. Kijk naar de Kuip, kijk naar het Legioen. Als je twee weken geleden ziet dat de wedstrijd Feyenoord Heracles allemaal... 47.000 toeschouwers heeft. Ja, dan, dan geeft dat al aan de grootte van, uh, van de club. En uh, uitdaging zeker, uitdaging in hoofdletters, misschien wel, maar dat was bij Rode idem Dito. En dat was bij Ajax, en dat was bij AZ en dat was bij Willem 2. Martin van Geel. Daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1 Journaal. Zometeen avondspits van WNL. Vanavond gepresenteerd door Sjane Koymans. Goedenavond, Sjane. Dag Lucella. Goedenavond. In avondspits hebben we zo meteen aandacht voor het overstappen naar een andere bank. Dat is niet een. En dat kon eigenlijk veel gemakkelijker. Zometeen meer bij WNL. En ook aandacht voor regeltjes. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar wij zijn regelmoe. Dat straks na het NOS-journaal hier op 1. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De Hoedier kwam in 2008 met een studentenvisum de VS binnen. En dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weer. Erwin Krol. Met uitzondering van het uiterste noorden en het uiterste zuiden van het land... is er lokaal uh, dichte mist. En ik heb het idee dat die mist alleen maar uit zal breiden... ook naar de rest van het land, zodat u daar vanavond en vannacht... rekening mee kunt houden en morgen tijdens de spits. Het wordt vannacht niet kouder dan het gaat op de rivier. Morgenochtend na de spits gaat heel geleidelijk... Die mist wat optrekken. Het is wel tamelijk grijs... maar ik denk dat die in de middag wel verdwenen is. Aan het eind van de ochtend ook. Dan zou af en toe de zon even door kunnen breken... terwijl later de wolken weer dikker worden en het een beetje miezerig kan zijn. Verder waait er een matige zuidwestelijke wind... en het wordt bij al dat grijze weer een graad of 9 à 10. Zaterdag is een ronduit dag. Het wordt dan 8, 9 graden. Zondag en de volgende week is het vrijwel droog. S'nachts is er kans op mist. Het zal dan licht, dat wil zeggen 1 à 2 graden vriezen. En overdag is het bijvoorbeeld met een graad of 6, 7. Rustig weer, niet spectaculair. ANDW Verkeersinformatie. U hoorde het al net bij het weer. In het noordwesten en midden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. En dat is lastig voor het verkeer. Vooral op de A50 heeft het verkeer daar last van, van Os naar Apeldoorn. Er staat 15 kilometer file tussen Renkum en de Alfred Schaarsbergen omdat de spitsstrook daar dicht is. Verder is het erg druk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen knooppunt Prins Klausplein en Dorp 10 kilometer. Er is er een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een personenauto. Het is behoorlijk ernstig, het gaat ook even duren... waardoor er lange tijd twee rijstroken dicht blijven... Verkeer richting Amsterdam kan daarom maar beter omrijden via Wassenaar over de A44. De zogenoemde kijkersfile de andere kant op, is ook lang. Dat is dus van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roedevarensveen en Zoetenwouderdorp 11 kilometer. Zaken binnen zaken en oorspraak is oorspraak. Zat denken wij de roer. Dus een rekening betalen is een rekening betalen in 30 dagen. Want een maand is een maand.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 Janne Kooijmans. Tuig moet OV-verbod krijgen. En linkse politici lelijker dan rechtse. Goedenavond, dit is WNL. Met Avondspits. Volg ons ook op Twitter: avondspitswnl. Met behoud van je rekeningnummer overstappen naar een andere bank. De helft van de acht Nederlandse banken die betaalrekeningen aanbieden... is voorstander hiervan. Uit een belronde van WNL blijkt dat SNS Bank, Triodos, Friesland Bank... en ASN Bank voor zijn. ING, ABN Amro, Rabobank en DHB wilden of konden niet reageren... of verwijzen in een reactie naar de vereniging van banken. Over de problemen bij het overstappen... praat ik door met Joyce van der Est van ASN Bank. Goedenavond, uh, Kan het beter... Wat volgens ons beter kan is de wijze waarop klanten eenvoudig over kunnen stappen... van de ene betaalrekening naar de andere betaalrekening. Ja, en wat bedoelt u met eenvoudig? Eenvoudig bedoel ik dat ze zonder al te veel banktaal en ingewikkelde stappen... Um, in staat zijn om bij een andere bank een betaalrekening te, te gebruiken. Ja. Het openen is vaak heel eenvoudig... Uh -huh. Maar het vervolgens omzetten van de betalingen van de ene betaalrekening op de andere... is niet eenvoudig op nee. dit moment. En dat heeft bijvoorbeeld te maken met het, uh, met het nummer, hè? Dat klopt, ja. ja. Het behoud van het nummer. Ja. Ja. Iemand die pas geleden is overgestapt is Esther. Uh, zij legt uit wat er allemaal bij komt kijken... om over te stappen van de ene naar de andere bank. WNL's Martine Verhoef sprak met haar. Vier uh, las ik over een overstapservice. Dus die banken hebben om het overstappen makkelijker te maken. Dus daar heb ik ook wel gebruik van gemaakt... Um, en dan moet je wel uh, allerlei formulieren invullen... waar je ook echt wel even voor moet gaan zitten. Nou, en vervolgens uh, moest ik ook nog wel uh, mijn creditcard overzetten... want die was aan mijn bankrekening gekoppeld. Ik moest ook wel bij instanties... Uh, mijn werkgever wilde ik toch wel zelf even mijn rekeningnummer doorgeven... Uh, mijn nieuwe rekening. En uh, ja, uiteindelijk begreep ik wel dat je nog uh, een lijst krijgt van ja uh, afschrijvingen bijvoorbeeld die je dan vervolgens nog wel allemaal uh, je nieuwe rekeningnummer moet doorgeven daar heb je dan een jaar de tijd voor maar die moet je wel allemaal benaderen dus het kostte me wel meer tijd dan ik uh, aanvankelijk dacht nummerbehoud zou dat jouw leven makkelijker hebben gemaakt nou als je ja net zoals met telefoons uh, is dat altijd wel iets wat uh, wat heel prettig is en uh, als dat had gekund dan had het mij uh, veel uh, veel tijd gescheeld ja, Joyce van Est van ASN Bank. Zij heeft het over een nummer behoud. Uh, doet u dat? Dat kan je als individuele bank niet voor kiezen. Daar zouden we met alle banken het gezamenlijk voor moeten kiezen. Mm -hmm. Dus dat is op dit moment gewoon niet mogelijk. Nee, maar er moet natuurlijk een keer een begin gemaakt ja. worden, want de ene bank heeft de andere bank natuurlijk tegen, uh, Klopt. nodig. Ja. Uh, is het een idee om het initiatief daarin te nemen? Ja, groot voorstander. Ik denk dat uh, in deze tijd, het is ook wat, uh, wat de klant net zei... Uh, bij telefonie is het inmiddels al mogelijk om je, je telefoonnummer te behouden... als je overstapt van provider. Dat zou het voor in ieder geval de consument eenvoudiger maken... als ook het bankrekeningnummer behouden kan blijven. Ja, banken als uh, Triodos en Rabobank, die hebben ook al aangegeven... ja, wij zijn ook voor nummerbehoud. Ja. Uh, dan kunt u onderling afspraken maken. Waarom is dat nog niet gelukt dan, denkt u? Nou, Het is niet heel eenvoudig dat om te beginnen. Eh, waarom het niet helemaal lukt is dat we ook nog andere spelers hebben. Het zijn niet alleen banken, het is ook het hele betalingsverkeer... waar Icons ook een rol in speelt. Mm -hmm. um, ik denk dat net zo ingewikkeld als het voor de consument is... om uh, nu over te stappen. Hè, wat, wat mevrouw net schetst over de ingewikkelde stroom, Dat is absoluut waar. Mm -hmm. um, maar het... het Overnemen van een rekening die geadministreerd is bij de ene bank, om die mee te nemen naar een andere bank. klinkt eenvoudig, maar nee. is het ook niet. Maar ik denk wel dat het bij de banken is nu om het initiatief te nemen. dat eenvoudig te gaan maken. Ja, u zegt het zelf al. Het klinkt eenvoudig, maar het ja. is het nog niet. En nee. je moet natuurlijk ook al je relaties inlichten. Ja. Uh, zijn er eigenlijk uh, uh, kosten? Nee, aan de overstapservice zijn geen kosten verbonden. De overstapservice op zich die mevrouw net ook schetst, waar je gebruik van kan maken... die werkt foutloos. Dat is ook een, een goed werkend proces. Mm -hmm. Alleen de hele papieren stroom die je daarvoor moet doorlopen... om het proces zeg maar, in gang te zetten, zoals zij net ook schetste... Uh, dat vraagt nogal wat. Daar moet de klant inderdaad even voor gaan zitten. Ja. En dat uh, zouden banken ook eenvoudiger kunnen maken... door bijvoorbeeld de klant daarbij te helpen. Ja. Dank u wel, Joyce van der Est van ASN Bank. Morgen bespreken we met D66 Tweede Kamerlid Wouter Koolmees... of nummerbehoud door de wet doorgevoerd moet worden of niet. Wij zijn WNL. Straks regeldrift in Nederland. Maar eerst financieel nieuws. De AEX sloot 0,4% lager op 363 punten. Even het waterlanden van Optimex Vermogensbeheer. Goedenavond. Goedenavond, Janne. Zorg over de spanningen, het olierijke Midden-Oosten en Noord-Afrika. Hoe vertaalde zich dat vandaag op de beursvloer? Nou, als je ernaar kijkt vind ik het uh, nog reuze meevallen. De olieprijs uh, die liep vandaag weer verder op. De meeste mensen kijken naar de Brentolie op dit moment. Zat zelfs even met een piek op 120 dollar per vat. Maar Zo. is uiteindelijk deze dag gesloten uh, rond de 113. Of gesloten niet, er wordt nog gehandeld. Uh -huh. Dus er zit wel heel veel uitslag op. De beurs valt in dat opzicht dan nog wel mee. Ja, sinds vrijdag is dat omhoog geschoten, hè, de prijs van een vat ruwe olie. Ja, het begon natuurlijk in uh, januari met Egypte. Toen ging die door de 100 dollar heen. Mm. En uh, ja, door de ontwikkeling in het Midden-Oosten is er toch enige angst voor een dominospel. Egypte speelde natuurlijk ook nog de doorgang van het Suezkanaal een rol. Hè, mm -hmm. Of de aanvoer goed uh, gewaarborgd is. Uh, maar ja, je ziet toch dat beleggers... Uh, ja, vooral bang zijn dat natuurlijk Saoedi-Arabië ook een keer de vlam in de pan ja. komt. Want dan is er met de olieaanvoer wel wat aan de hand. Ja, wat, wat verwacht je trouwens dat we dit weekend uh, meer gaan betalen aan de pomp? Nou, de, de prijs aan de pomp, zeg maar, die zit alweer heel dicht bij de recordprijs van zomer 2008. Dus de, de maatstaf voor benzine lag toen rond de 1,70 per liter. We zitten er nu, nu ietsjes onder. Dus uh, of het dit weekend is of ietsjes later, het ziet er wel naar uit dat we meer gaan betalen en een nieuwe record neerzetten. Ongelooflijk. Heel kort nog even. Egon ging vandaag onderuit. Ja, maar herstelde zich wel weer opmerkelijk genoeg. Mm -hmm. is een, uh, je zou het in uh, gewone woorden een flitsemissie uitgevoerd. Men heeft... Ja. 10% van het aandelenkapitaal uh, bijgeplaatst. Ze hebben aan het eind van de dag al bekendgemaakt dat die 1 miljard die ze wilden hebben bijna gelukt is. Dus 903 oh, okay. miljoen. Yeah. Emissie is al gesloten. De prijs is 5,20 euro per aandeel geweest. Er was een behoorlijke schrikreactie vanmorgen. Yeah. Egon sloot gisteren op 5,40. Opende uh, op 5,20. Mm. Laagste punt 5,05 euro per aandeel. En vanaf 12 uur ging het toch weer omhoog. Yeah. En maar 1% lager gesloten vandaag op okay. 5,39 euro. Goed. Nou, we zijn weer helemaal bij, Evert Waterlander. Dank Tot ziens. Topprioriteit van het kabinet, minder regels. Vooral ondernemers hebben last van regeldruk. In Rotterdam werd de top 10 grootste ergernissen... van ondernemers gepresenteerd. En de gemeente ziet het als een begin voor beterschap. WNL's Hemmer snoof de ergernissen op. Ik ben Marine van Holst, ik ben meubelmaker. Wat mij vooral dwars zit, is uh, het parkeren... Want dat lukt u maar niet. Nee, eh, nou, ik ben niet heel goed in parkeren. <laughs> eh, ik heb een lood en daarop staat netjes een bordje van niet parkeren hier. Of eh, vriendelijk verzoek niet hier te parkeren. En dan ja, met laden en lossen kom ik dan wel eens in de knel. Dat ik s ochtends heel vroeg opsta, ik spullen weg moet brengen. En dan kan ik er niet bij. Dan staat er een andere auto. Die klachten hebt u wel eens vaker geventileerd, neem ik aan. Wat is daarmee gedaan tot nu toe? Ik heb uh, ooit een brief geschreven aan de deelgemeente. En die zeiden toen van nou, laten we maar even wachten, we gaan betaald parkeren invoeren. En daarna nooit meer wat van gehoord. Ik ben Ben Verlent. Wij importeren houten vloeren uit China. Die we eerst daar laten maken en vervolgens verdelen over Europa binnen de grote handel. En u hebt ook meegedaan met de enquête, want u zit ook vol met irritaties. Uh, nou, aan mijn kop te zien wel, want ik, ik heb echt een rode kop gekregen. Omdat wanneer de douane besluit wanneer ik een container binnenkrijg uit China of waar dan ook vandaan... en die besluit om die container te scannen, krijg ik vervolgens de rekening. Nou, dat is... Uh, ik vind dat hooguit uh, irriterend. Dominik Schreier, PVDA-wethouder in de gemeente Rotterdam. U gaat over sociale zaken, werkgelegenheid. Ja, gisteren hoorde ik Jop Cohen zeggen... in het kader van de campagne voor de eerste Kamerverkiezingen... wij kijken wel naar kinderen met epilepsie. Hm. Volwassenen in reïntegratieprojecten. Zou je kunnen zeggen, echt de echte PVDA-taal. En u, zeker. meneer Schreier, houdt zich bezig met de ondernemer. Zo is dat. Ik vond dat verrassend. Ja, ja allebei. Hè. Zorg dat iedereen aan het werk is... In Rotterdam moet je ook echt werken, ook voor je uitkering. Dan moet je niet alles wegbezuinigen op dat punt, want anders kan je mensen niet meer uh, bij de samenleving blijven betrekken. Maar tegelijkertijd ook zorgen voor, voor echt werk in de stad. Uh, Een midden- en kleinbedrijf is echt de banenmotor van Rotterdam. Natuurlijk hebben we fantastische grote bedrijven, maar de grote banengroei die zit het midden- en kleinbedrijf. Ja, ook uh, de, de groei van de hè? Uh, ik denk dat in het midden- en kleinbedrijf... waar je gewoon minder kunt uitbesteden aan juristen of aan gespecialiseerd personeel... dat daar de eigenaar vaak gewoon zelf achter dingen aan moet. En dan gewoon die irritatie over een vergunning... Uh, over tegenstrijdige regels, over niet teruggebeld worden. Ik denk dat een groot bedrijf dat dan eerder in zijn eigen organisatie... dat werk laat doen door mensen die, die daar helemaal gespecialiseerd zijn. Maar bij het midden- en kleinbedrijf zie je dat de baas zelf dan daarmee aan de slag moet. En dat houdt hem gewoon af van werken, van geld verdienen. Dat is niet goed. En vandaar dus die irritatie top 10. Wat zijn de tien grootste ergernissen van ondernemers in het binnenkleinbedrijf? En die gaan we aanpakken. Eens staat trouwens het doorverwijzen binnen de gemeente. Heeft dat ook niet te maken met het feit dat besturen of bestuurd worden... steeds een meer onpersoonlijke zaak is? Ja, het gaat om, om als je in een callcenter zit van ons... Uh, snappen wat er leeft, wat veelkomende vragen zijn. Call center, ook zo'n kilbegrip. Ja we, we, ja, we hebben dus een gemeentelijk telefoonnummer, 14.010... Uh, de mensen die de telefoon opnemen, die, die zijn herder getraind in de meest voorkomende vragen. Waar we nu aan denken, is uh, wel een eerste doorverwijzing naar vragen van ondernemers gelijk te introduceren. Zodat ondernemers ook altijd standaard uh, geholpen worden door mensen die eigenlijk alleen maar vragen afhandelen van ondernemers. Dan hoorde ik ook wel eens, een uh, ondernemer is per definitie optimistisch. Nou heb ik even met u gepraat meneer. Hebt u ook regels waarvan u denkt, wat ben ik toch blij dat ze bestaan? Dat hm, zijn er heel weinig hoor. Maar aan de andere kant ben ik ook blij dat er, dat er regelgeving is. Alleen ze zijn te complex. En daardoor krijg je weer irritatie. Want dan vul je weer het verkeerde hokje in of wat dan ook. Maak het allemaal een beetje eenvoudiger. Tuig moet een verbod krijgen om te reizen met het openbaar vervoer. Dat zegt Riekes Stiphorst van de Maatschappij voor Beter OV. Goedenavond, Rikke. Riekes. Hallo. Hartelijk welkom hier bij ons op de WNL-redactie in Amsterdam. Um, u reageert hiermee op een PvdA-plan, om overvallen, straatrovers en zo te zeggen... je rijbewijs ben je ook kwijt als straf. Ja. Vindt u dat plan niet ver genoeg gaan dan? Um, op zich wel. Overigens ga ik er niet vanuit dat een of andere first offender... meteen uh, als, een, als een paparazzo moet inleveren. Dat mm. niet natuurlijk. Dit gaat over hardnekkige tasjesdieven, zeg ja. maar even. Probleem alleen... En die moeten ook gestraft. Die moet je het, het werken zo, zo moeilijk mogelijk maken... voor zover je dat werken mm. kan noemen... Het punt is wel, als je hun scooterrijbewijs en een eventuele autorijbewijs afpakt... Ja. loop je natuurlijk het risico dat ze een werkterrein verplaatsen naar het openbaar vervoer. En dat wilt u niet? En dat willen we natuurlijk niet. Maar als je dan een OV-verbod instelt, uh, hoeveel veiliger zal het worden op het spoor dan? Nou, dat is moeilijk precies te voorspellen. Het ja. um, is al fijn als het lukt om het niet onveiliger te worden... door die migratie van die boefjes naar de trein of de tram natuurlijk, hè? Je kunt er geen wonderen mee bereiken, laat het ook duidelijk zijn. Want uh, miljoenen mensen stappen vandaag in uh, de tram, de bus of de trein of mm -hmm. de metro. Dus je vist ze er heus niet allemaal uit. Nee, nee. Maar er zijn steeds betere technieken om dat redelijk mogelijk ja, te maken. Ja, want ik vraag me af ja. hoe je dat doet. Hè? Kijk, een rijbewijs, nou, dat lijkt me vrij eenvoudig, dat, dat pak je af. Maar uh, een OV-kaart, hoe doe je dat? Nou, je kunt om te beginnen iemand die een OV-verbod heeft uh, opgelegd gekregen van de rechter... Uh, die kan dus geen persoonlijke OV-chipkaart kopen meer, mm -hmm. want dat mag hij niet. En nee, dat je, staat geregistreerd. Daarom, dat is duidelijk. Hè? Dat is dat is meneer Vulsenaar in. Mm -hmm. Je kunt vervolgens ook regelen dat iemand zijn bankrekening niet mag gebruiken... om een anonieme OV-chipkaart mee op te laden. Oh, ja, dus dat ja. maakt het reizen al knap ingewikkeld. Want dan moet hij steeds aan zijn broer vragen... of hij zijn pasje even wil bijkennen. Ja, maar goed, dat kan dus wel. Het kan, maar 100% waterdicht bestaat niet. Want anders kon de politie naar huis natuurlijk. Wat mm -hmm. een interessante ontwikkeling is, ook in Rotterdam. Daar is de RET, het vervoerbedrijf... al daar bezig met gezichtsherkenning. Oh, Die techniek hè? gaat ook steeds beter. En daar heeft inmiddels een aantal mensen... een OV-verbod onderzoek opgelegd gekregen. Maar dan, dat is een paaltje... en dan, dan moet ik nou, daarvoor... Dat is, of hoe gaat dat? Nee, dat, dat is een cameraatje. Dat hangt bij ja? de... bij de ingangen van, van de tram, zeg maar even. Ja? Op het moment dat er iemand binnen... Uh, komt met een gezicht... dat valt binnen die gezichtsherkenning. Dus ja? waarschijnlijk is dat iemand met een... Uh, OV-verbod. Dan krijgt... de conducteur een, een, een signaaltje... een piepje dat afgaat. En die kan dan... vervolgens uh, diegene of naar zijn... legitimatie mm -hmm. vragen of versterking... Nou, uh, toch nog een heel gedoe. Open. Mooi plan. Maar... in, in de praktijk ja. hoe het uitgevoerd moet worden... Worden. Tuurlijk, maar als je, als je zegt het is te ingewikkeld... en laat die zakkenrollen zijn gang maar gaan, dat is ook de oplossing niet. Ja. Nog even, uh, Riekes, we zitten hier uh, op WNL uh, vlakbij station Sloterdijk ja. in Amsterdam. Uh, daar zijn gisteravond koperdieven betrapt dankzij een oplettende machinist. Uh, vertraging tot gevolg. Nou zegt u, als je nou reiziger bent en je bent daar de dupe van geworden... dan uh, kun je dat geld op gaan halen of een schadevergoeding claimen bij de dieven? Ja, dat, uh, oh. dat vinden wij wel. Mm -hmm. uh, je hebt natuurlijk gewoon recht... op de normale terug bij vertragingregeling van de NS, hè, want je, je bent langer onderweg geweest. Maar het feit dat je een uur staat te Blauwbekken op een perron. omdat mm -hmm. de trein niet komt. het feit dat je afspraak misgaat. het feit dat je misschien wel je laatste tram hebt gemist. en dus een taxi moet nemen. nou, dat zijn kosten. Yeah. Um, waarvan wij vinden dat die ook verhaald moeten worden. op de dader. Dus niet op de spoorwegen, want die kunnen er in dit geval niets aan doen. Mm -hmm. De NS niet, ProRail niet. maar wel op die koperdieven. En wij roepen mensen die dat vinden en ja. die daar ook last van hebben gehad gisteren... Uh -huh. op om zich te melden met een uh, mailtje naar info.voorbeterov.nl... en wij gaan proberen die mensen te bundelen... Ja. en ons te voegen in de strafzaak tegen die kopendieven. om te kijken of nou. die mensen ook nog een serieuze vergoeding... voor de schade ja, kunnen je krijgen. Je maakt me wel heel nieuwsgierig of dat gaat lukken, ja of nee. Ik vind dat het geprobeerd moet worden. Ja. Um, en in de, uh, deze tijd waarin rechters toch terecht uh, een, een tandje strenger worden... en de politiek ook. Ik bedoel, mm -hmm. als meneer Jansen door de schuld van een koperdief... Uh, een uur te laat, een een afspraak uur te laat komt, is, een ja. komt, Dan dient de koperdief meneer Jansen schadeloos te stellen. Punt uit. Goed, Rikke Spithorst van Maatschappij voor Beter OV. Dankjewel. En Het is uh, hier een komen en gaan van ja. gasten. Lelijke mensen werken bij de SP. Of nou ja, bij de P van de A. In ieder geval aan de linkerkant. Want wat blijkt: rechtse politici zijn pas echt knap. Dat zo bij Wakker Nederland. En hier tegenover mij zit iemand van de SP. Remine Alberts, lijsttrekker van de provincie Noord-Holland. En als ik naar u kijk en denk: nou, u bent hartstikke knap. Valt wel mee. Ja. Ja. mee. Goedenavond. Ja. U bent hier ook bijvoorbeeld heel anders natuurlijk om over te praten. U komt, komt. net uh, terug van een protest tegen een fusie ja. van drie provincies: Provincie Utrecht, Noord-Holland en Flevoland. Uh, nou is er wel vaker gesproken over die fusie... maar het is tot op heden helemaal niets geworden. Het is niet concreet geworden. Dus ja, waarom dan eigenlijk een protestactie? Omdat er uh, uh, nu plannen zijn en er wordt nu onderzocht... Uh, wat het nut is van zo'n fusie en de voor- en de nadelen en dergelijke. En op het moment dat je een opdracht geeft om zoiets te onderzoeken... Mm -hmm. dan weet je dus al dat er het een bepaalde kant op gedacht wordt. En uh, om dat voor te zijn... Mm -hmm. uh, bij wijze van spreken stop maar gewoon met het onderzoek... hebben wij al gezegd, uh, dit wordt niks. We gaan nu alvast protesteren. We gaan nu alvast protesteren, inderdaad. En ja, ja, ja goed, de, de, de, de redenen zijn natuurlijk dat je met een enorme provincie te maken krijgt uh -huh. die, nou ja, misschien een derde van Nederland gaat beslaan. Uh -huh. uh, Nederland zelf uh, daarvan wordt vaak gezegd van de regering, die weet niet wat er onder de mensen leeft. Nou, wat zou zo'n provincie, zo'n super provincie dan wel weten. Uh -huh. Ook als je denkt van wat er nu al een dat er nu al een kloof is tussen wat er in de provincie gebeurt en wat de mensen daarvan uh, in het dagelijks leven ervaren. Uh -huh. Maar er zijn natuurlijk dus ook economische zijn... belangen. Dat zou best kunnen, dat ja. zou best kunnen. maar um, volgens mij gaat het hier ook om de bevolking van Nederland in ja. zijn algemeenheid. De bevolking en die worden die mensen, we zo meteen En die mensen, En die mensen die willen, daar, uh, die willen daar beter van worden. En die willen niet zien dat er uh, een, een, een grote concurrent gaat komen van het Rijk. Uh, die. ziet nou ja, maar... dat eens uit dan, de grote concurrent. Nou, wat denk je? Als je, als je zo groot wordt, mm -hmm. dan wordt er onmiddellijk gezegd... ja, maar dan willen we ook meer bevoegdheden. Mm -hmm. Want dat krijg je dan, hè? Ja, en wat is daar mis en, mee? Wat is daar mis mee? Ja. Nou, we hebben al een landelijke regering. Dus het lijkt me niet dat we dat dubbel moeten doen. Ik dat dat dat wil ik even naar terug. Uh, want uh, het, heel veel mensen geloven toch wel in economische voordelen van samenvoeging. Daar geloven ze niet in? Welke dan? Nou, je kan een heleboel besparen, je kan meer samenwerken. Het lijkt ja? een stuk efficiënter. Precies, en nu krijgen we dan het verhaal van uh, ja, maar dan moeten we ook een nieuw kantoor en dan moeten we ook een nieuw logo en dan moeten we ook reorganiseren en dan moet de ICT weer anders. Dus ik zie ook heel veel kosten, zie ik tegelijk op afkomen. Dat is ook niet zo verstandig. Nou, bent u misschien als Noord-Hollandse ook bang dat u een, een misschien economisch minder aantrekkelijke provincie zoals Flevoland op sleeptouw moet nemen? Uh, Speelt het ook mee? Nee, bang ben ik niet. Uh -huh. um, en een provincie op sleeptouw nemen. Ik, kijk, je kunt ook gewoon met elkaar samenwerken. Uh -huh. Daar hoef je niet een hele bestuurlijke reorganisatie voor op touw te zetten. Reorganisaties kosten altijd geld. En ja, tegelijkertijd, er zijn wel een heleboel andere problemen die spelen nu in de provincie. Uh, er komen gigantische bezuinigingen op uh -huh. ons af. Openbaar vervoer vooral. Uh -huh. um, maar ook als het gaat om uh, betaalbaar wonen en al dat soort dingen meer. En dan denk ik weer, als dat nou de problemen zijn... En als je als provincie daar een rol in kan spelen... waarom ga je je dan bezighouden met een bestuurlijke reorganisatie? Goed. Dat is uw mening. U zei net ook al. Van, ja, wat vinden de mensen er eigenlijk van? Wigar Hemmer vroeg het op straat? Het grootschalige. En uh, ik denk, uh, elke keer verandert telkens weer alles. Ook met de stadsdelen. Nou, je moet wat dingen proberen en dan kijken wat er, uh, wat er uitkomt. Als het een verbetering is, waarom niet? Het lijkt mij te groot en uh, te log. Nee. Nou, nee, Daar ben ik het totaal niet mee eens. Door Los Angeles wordt door, door een paar mensen bestuurd. Waarom zou dat hier in Nederland niet kunnen? Geen idee, hou ik me niet mee bezig. Nee, ik heb er nog niet uh, genoeg ingelezen. Dus ik weet het niet. Nou, ik ben niet zo'n uh, zo chauvinist dat ik uh, zeg van... Uh, nee, uh, Utrecht van uh, Flevoland mag er niet bij hoor. Nee, dat, uh, dat mag er maar wel bij. Ik denk hoe, hoe kleiner uh, de gemeente, hoe makkelijker er geld wordt uitgegeven denk ik. Ik denk dat twaalf provincies voor zo'n klein landje uh, eigenlijk te veel is. Nou ja, als het veel voordelen biedt, dan zal het wel goed zijn. Ik zie eigenlijk geen reden om er nu om er tegen te zijn bijvoorbeeld. Ik denk dat het iets te groot gaat worden en dat de verschillen iets te groot zijn. Flevoland, waar voornamelijk toch wel wat boeren zitten, die andere belangen hebben dan bijvoorbeeld in Amsterdam. Ja, ja, dat is een goede zaak. Minder mensen, minder overleg. Dat is al een hele goede zaak. Allemaal tijdverlies en efficiënter werken. Ja, ja verdeelde reacties ja. hoorden wij. Wat is ja. nou het beste argument dat u vandaag hebt? gehoord hebt voor samenvoeging? Voor de fusie? Dan is het dus stil, hè? Want, nou, uh, dat is wel te... nou, ik, ik hoorde een aantal meningen waarvan ik ook meteen daar tegenover kan zeggen. Van, hou er rekening mee dat de schaalvergroting bijvoorbeeld op gemeentelijk gebied lang niet altijd is uh, meegevallen. Uh, de gemeentelijke herindelingen hebben ook heel veel problemen gehad. En juist die die reorganisatie maakt, dat men niet uh, de aandacht heeft... of dat het te rommelig wordt of wat dan ook... voor datgene waar de bevolking om vraagt. En uh, we hebben regelmatig hebben we gezien dat mensen in dat geval bijvoorbeeld zeggen... ja, maar zij krijgen wel het zwembad. Mm -hmm. hè, als je het vergelijkt mm -hmm. met gemeentelijke herindelingen... zij krijgen wel het zwembad, wij, krijgen, wij hebben geen uh, uh, kantoor meer... waar we bijvoorbeeld voor ons paspoort terecht kunnen. Uh, dat soort dingen allemaal. En... En wij dan. En die, vaak voelen mensen zich het stiefkindje. Ja. En ja, ik vind dat toch, ook als je dat op provinciaal niveau bekijkt, vind ik dat mm. uh, daar degelijk rekening mee moet houden. Ik vind ja. niet toch dat het zo'n ook... afstand moet zijn tot de politiek. Dat nee. is het in feite. Ja. En de bestuurlijke besluiten. Toch denk ik wel de grenzen vervagen. Hè? Dat, uh, dat is een trend. Uh, Europa beslist eigenlijk ook. Het zal ontzettend veel. Dus het is toch geheel in de lijn der verwachtingen dat deze fusie er komt? Nee, dat, nou dat vind ik niet. Uh, ik vind wel, want dat kun je tegelijkertijd zeggen. Je zou ook kunnen nadenken over, knip nou juist die provincies op. Juist omdat ze nu al zo groot zijn. Dat is ook een studierichting. Nog meer provincies. Dat wordt, nou, dat noem je dan regio's. Mm -hmm. uh, de, die richting die zit helemaal niet in tot onderzoek. Dan denk ik weer van, nou, maar dan ben je dus sturend aan het onderzoeken, zoals dat heet. Je wil uh, een antwoord krijgen, en dat zul ja. je dan ook krijgen. Ja. En dat kun je dus niet afdoen met... Uh, ja, maar we gaan alle kanten gaan we bekijken, want een deel wordt al overgeslagen. Hm. Er zal nog veel over gepraat worden. Remina Alberts van de SP, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Linkse politici zijn lelijker dan rechtse. En voor alle duidelijkheid, we hebben het dan over het uiterlijk. Nou, bij WNL hebben we de allerknapste man op dit item gezet. Kasper Kooi. We wisten het eigenlijk al veel langer, maar nu blijkt het ook nog eens uit onderzoek. Dat onderzoek is verricht door het Ration Instituut in Stockholm in Zweden. Zij hebben 2500 Europeanen en Amerikanen foto's laten zien van politici uit Finland. Ja, die kennen ze waarschijnlijk niet. En daarbij moesten ze aangeven wie knapper is en wie minder knap. Of lelijk, zoals je wilt. Voor Nederlandse politici zou dit misschien ook wel kunnen opgaan. Wie van de twee is volgens jou de schoonheid? Is dat Mark Rutte of Emiel Roemer? Rechtsere politici zijn dus knapper. En dat heeft ook invloed op het stemgedrag. Want de meeste deelnemers gaven aan op een mooiere politicus te stemmen. Het is dus een schoonheidswedstrijdje in het stemhokje... in plaats van een provinciale statenverkiezing. Hoe komt het dat rechtse politici hun looks mee hebben? Nou, volgens de onderzoekers zijn zij nou net iets langer bezig... zoals ochtends vroeg voor de spiegel. zijn dus meer met hun uiterlijk bezig. Uit ander onderzoek blijkt dat succesvollere mensen mooier zijn... En bekend is dat succesvollere mensen meer rechtse ideeën hebben. Morgenochtend is WNL op Nederland 1 met ochtendspits. Petra Grijze ontvangt dan maar Giel de Graaf, de PVV Eerste Kamerlijsttrekker. En morgenavond is WNL natuurlijk terug op Radio 1 met Avondspits. Prettige avond. Voor Wakker Nederland, omroep WNL. Europees voetbal op Radio 1. Zometeen, van 7 tot 11, de returns in de Europa. Heel hoog voor het doel, wordt geklopt en dan gaat iedereen! PSV, Ajax en Twente in de strijd om de laatste 16. Zo, dat kan lekker gaan! NOS langs de lijn, zometeen om 7 uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Geen koeien in de stal, maar vrij in de wei. Kies partij voor de dieren.